Ik wil tegen degene zeggen die de Nederlandse taal machtig zijn om even te blijven zitten. In de hoop dat wij allemaal lering trekken uit de volgende woorden... Die natuurlijk in eerste instantie bedoeld zijn als vermaning richting mezelf. En vervolgens richting de anderen. En zoals jullie weten, de meeste mensen die beginnen nu uit te kijken naar datgene wat zit aan te komen na de maand Ramadan. Maar ik wil nog steeds de aandacht vestigen op deze laatste dagen ik wil dat deze dagen niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan, het is een grootse maand het is een prachtige maand, het is een maand die vraagt om mensen die zich willen inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala het is een maand die vraagt om mensen die de dagen vastend willen doorbrengen het is een maand die vraagt om mensen die biddend ...de nachten willen doorbrengen. Het is een maand die vraagt om mensen... ...die een ander de helpende hand willen uitsteken. Het is een maand die vraagt om mensen... ...die de behoeftigen en de armen willen voeden. Het is een maand die vraagt om mensen... ...die daadwerkelijk en eerlijk en oprecht op zoek zijn... ...naar de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo zegt onze geliefde profeet... En gelet op deze woorden, degene die de maand Ramadan vast, uit geloof en rekenend op zijn beloning, al zijn zonden zullen hem vergeven worden. En de maand Ramadan is nog niet voorbij. Degene die vast, maar hoe, zegt de profeet, hij stelt er een voorwaarde aan, hij zegt uit geloof. Gelovend in zijn Heer, gelovend in de engelen, gelovend in de dag des oordeels en rekenend op zijn beloning. Met andere woorden, hij is oprecht in zijn vaste. Hij wenst daarmee enkel en alleen het aangezicht van Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken en niks anders. Degene die dit weet te verwezenlijken, te bewerkstelligen, wat is zijn beloning? Al zijn zonden zullen hem vergeven worden. En wie van ons wenst dit niet te bereiken, beste mensen? Het is een maand, beste mensen, die als bescherming dient tegen het vuur. En we hebben zojuist een dua verricht om ons te behoeden voor het vuur. Om ons te beschermen tegen het vuur. En in ieder van ons, er is niemand hier of hij wenst beschermd te worden tegen het vuur. De profeet zegt in een overlevering, As-siyamu junnah. Het vaste is een bescherming, is een beschutting. Het dient als voort, als beschutting, als een muur, als bescherming tegen het vuur, zegt de profeet. Ik wil dat jullie deze laatste dagen tot het uiterste benutten. Het mag niet zo zijn dat we nu al bezig zijn met de dagen na de maand Ramadan. Gebruik deze dagen die jou nog gegeven zijn. Als je achterloos bent geweest in de voorgaande dagen, dan zeg ik tegen jou, de kans is nog steeds binnen handbereik. Het is nog niet voorbij. Het vaste dient als bescherming tegen het vuur. Bescherming in het wereldse leven tegen het begaan van zonde. Een persoon die vast naar behoren op het moment dat hij dreigt te vervallen in een zonde, dan zal zijn vaste hem beschermen tegen de zonde. Tegen het begaan van de zonde. En op de dag des oordeels zal hij beschermd worden tegen het vuur. Het vaste beste mensen is zo bijzonder. Dat Allah subhanahu wa ta'ala voor de vastenden. Voor degenen die deze maand hebben gevast. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala van hun heeft gevraagd. Hij heeft voor hun een poort klaargemaakt. Gereed gemaakt. Die zij kunnen betreden. En zo het paradijs binnengaan. Dit is bedoeld voor de vastende. De profeet zegt in een overlevering. Er bevindt zich in het paradijs een poort, een deur. Wat is er zo bijzonder aan deze deur beste mensen? De vastenden zullen via deze deur, via deze poort het paradijs binnengaan, binnentreden. Zegt de profeet. O jij die in deze maand naar behoren heeft gevast. Jij die zich aan de voorschriften van Allah heeft gehouden in deze maand. Jij die datgene hebt gedaan wat Allah subhanahu wa ta'ala van je heeft gevraagd. Voor jou is er een poort gereed gemaakt. Je kan zo naar binnen. De profeet zegt namelijk niemand anders betreedt deze deur behalve de vastende. En als ze eenmaal binnen zijn dan worden de poorten dicht gemaakt. Niemand anders. En nog iets anders. Het vaste. Wat in het wereldse leven een abstract begrip is. Op de dag des oordeels zal het het vermogen krijgen. Zal het het vermogen krijgen om te spreken, om te praten. Om het voor jou op te nemen. Voor jou te bemiddelen. Want zo zegt de profeet. In een overlevering en gelet op deze woorden. Dan weet je wat de waarde is van het vaste, beste mensen. Hij zegt namelijk... Inna al-Siyam wa quran al -qiyama. Oftewel, het vaste en de Koran, die zullen bemiddelen en getuigen voor de dienaar op de dag des oordeels. Moet je je voorstellen, zoals ik eerder zei: het vaste, je kan je in het wereldse leven niet voorstellen dat het vaste begint te spreken. Maar we hebben het hier over de Almachtige. We hebben het hier over degene die tot alles in staat is. Degene die de hemelen en de aarde heeft geschapen. Die jullie heeft geschapen. En vorm heeft gegeven. Hij zal het vaste het vermogen geven om te praten. En dan zal het vaste komen op de dag des oordeels. Om voor jou te bemiddelen. Te praten. En wat zal het vaste zeggen zegt de profeet. Ze zal het volgende zeggen. Ey Rabbi. At wa vi. Oftewel o mijn Heer. Ik heb hem, ik heb hem het eten, het eten ontnomen. Ik heb hem ervan afgehouden om te eten en om seksuele omgang te hebben. En dan zegt ze vervolgens, geef mij toestemming om voor hem te bemiddelen. Om het voor hem op te nemen. En ook de Koran zal voor jou bemiddelen. En zal zeggen, o mijn heer. Ik heb hem ervan afgehouden om te slapen s'nachts. Sommige mensen hebben een afspraak met zichzelf gemaakt. Zij besteden een deel van hun nacht aan het reciteren van de Koran. Die hebben de afspraak gemaakt om in de holste van de nacht, diepste van de nacht, op te staan. En te gaan zitten en een aantal versen uit het boek van Allah subhanahu wa ta'ala voor te dragen. Diegene... De Koran zal het voor ze opnemen op de dag des oordeels. En zal zeggen, ik heb hen ervan afgehouden om te slapen s'nachts. Dus geef mij vandaag toestemming om het voor hen op te nemen. Om voor hen te bemiddelen. Allahu Akbar. Dus vraag jezelf af. Ben jij of behoor jij tot de mensen van de Koran? Als jij nu even jezelf analyseert. Als je even naar jezelf kijkt. Wat denk je? Denk je dat jij tot diegene zal behoren... Voor wie de Koran het zal opnemen op de dag des oordeels. Of zou jij tot diegene behoren waarover de Koran zal zeggen. Die mensen waren verre verwijderd van mij. Die hadden met mij niets van doen. Die kenden mij niet. Die leefden mijn voorschriften niet na. Die deden niet datgene wat er in mij stond. Absoluut niet. Tot wie zou jij behoren? Het vaste beste mensen. En denk er goed over na is zo belangrijk, zo verheven, zo achtenswaardig, dat Allah subhanahu wa ta'ala de beloning ervoor aan zichzelf heeft toegeschreven. Want zo zegt hij in een overlevering. De profeet spreekt en zegt, Allah zegt de Almachtige. En zijn woorden zijn de waarheid. En wat zegt hij? amal ibn illa li wa ana alle daden van de zoon van Adam behoren tot hem, zijn van hem. Behalve het vasten. Dat is aan mij en ik geef er beloning voor. En dan zegt hij vervolgens: Wala khaloefu femis sa'imi misk. Allahu akbar. Zelfs de geur die uit de mond komt van een vastende en die vaak door de mensen om ons heen. Als onaangenaam wordt ervaren. Die geur is meer geliefder. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan de geur van muskus. Maar nu even terug. Naar het eerste zinsdeel. Wat zegt de profeet? Hij zegt namelijk. Dat Allah zegt. Alle daden van Adam behoren tot hem. Alle daden van de zoon van Adam. Behoren tot hem. Behalve het vaste. Dat is aan mij. Even om de zaken Duidelijk te maken, alles behoort tot Allah. Alle daden van de mens, de beloning daarvoor behoort tot Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is het die beloning geeft. Maar waarom wordt er hier de nadruk gelegd op de beloning voor het vaste? Waarom denk je? Sommige geleerden hebben gezegd, omdat er nog nooit een volk is geweest die zijn Heer Middels het vaste of hun valse goden middels het vaste hebben geëerd. Nog nood. Maar de meest correcte uitspraak is omdat het vaste zo verborgen en heimelijk is. Het is iets wat jij niet kan aanschouwen, niet kan zien. Het is iets wat zich voordoet tussen de dienaar en zijn heer. Ik kan tegen jullie zeggen ik vast. Maar misschien eet ik wel, misschien drink ik wel. Niemand kan het achterhalen. Niemand kan het verifiëren, niemand kan het checken. En daarom, omdat het zo verborgen is, zo heimelijk is, het is iets wat ook verre verwijderd is van Riyah. Riyah is dat men loopt te pronken met zijn daden van aanbidding. Hoe moet hij dat doen met het vaste, dat kan niet. Dat is moeilijk, dat is lastig. Omdat het zo heimelijk is en zo verborgen is, daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala de beloning ervoor aan zichzelf overgelaten. Hij is het die voor beloont. Met andere woorden, hij beloont er rijkelijk voor. Rijkelijk. En als je mij vraagt om het belang van deze maand op te sommen. Aan te geven. Dan zeg ik tegen jullie dat ik het niet beter kan doen. Dan imam ibn al-Jawzi. Rahmatullahi alayhi. Toen hij over deze gezegende maand sprak. Weet je wat hij zei? Hij zei. En luister goed naar deze woorden. Hij zegt namelijk. De maand Ramadan. Ten opzichte van de rest van de maanden Is te vergelijken. Met Yusuf salam. Ten opzichte van de rest van zijn broers. En zoals Yusuf salam. Meer geliefd was. Bij zijn vader. Zo is deze maand. Meer geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan de andere maanden. Beter kan ik het niet zeggen. Ik hoop. Dat dit enigszins het besef bij jullie aanwakkert. Hoe belangrijk deze maand is. Hoe groot deze maand is. En dat je deze laatste dagen goed benut. Ze mogen niet aan ons voorbij gaan. Zonder dat wij extra bidden. Zonder dat wij extra de Koran reciteren. Zonder dat wij extra liefdadigheid uitgeven, zonder dat wij extra glimlachen in het gezicht van onze broeders en elkaar lief hebben. Het is een maand die vraagt om mensen die het goede wensen en het goede nastreven. De profeet zegt in een overlevering dat er wordt geroepen in deze maand als de eerste nacht aanbreekt, dan worden in eerste instantie de shayateen vastgeketend. Met andere woorden, ze zijn niet meer in staat om op dezelfde wijze als in andere maanden de mensen van het rechte pad te doen afdwalen. Dat gaat ze niet lukken in deze maand. Ze zijn in hun mogelijkheden beperkt in deze maand. Ze worden vastgeketen. Als jij wil weten dat de islam de waarheid is en dat de woorden van de profeet de waarheid zijn, hoef je slechts naar deze overlevering te kijken. Meer heb je niet nodig. Degene die nog niet overtuigd is van de waarheid van de islam, de echtheid van de woorden van Mohammed, alayhi wa sallam, moet even stilstaan bij deze woorden. De seyateen worden vastgeketen, dus ze kunnen de mensen niet op dezelfde wijze doen afdwalen. Als je nu om je heen kijkt, de mensen die buiten deze maand niet eens bereid waren om de verplichte gebeden te verrichten in deze maand... Zijn zij de eerste die naar de moskee komen om de verplichte gebeden te verrichten. En ze zijn zelfs bereid om de aanbevolen gebeden te verrichten. Salat al tarawih. Degene die buiten deze maand niet eens een cent wil uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Is in deze maand zelfs bereid om al zijn gehele vermogen weg te geven. Al zijn geld weg te geven. Al zijn bezit weg te geven. Meer heb je niet nodig om te beseffen... Dat de woorden van de profeet de waarheid zijn. Maar hij zegt verder. Dat de poorten van de hel worden dichtgesmeten. En er gaat er geen één open. En dit is een blijk van zijn barmhartigheid. En van zijn genade. En van zijn grootsheid. Hij zegt dat alle poorten van het paradijs open gaan. Wijd open gaan. Er gaat er geen één dicht. Waarom? Om jullie goede daden te ontvangen. Om jullie in genade aan te nemen. Jouw berouw te accepteren. Als je er niet inslaagt om in deze maand jouw zonde uit te wissen, wanneer gaat het gebeuren? De poorten van het paradijs staan wijd open, zegt de profeet. Wijd open. Wat heb je nog meer nodig? En dan zegt hij vervolgens, en dan wordt er geroepen. Wordt er geroepen, wat wordt er geroepen? Ja, bagi al akbil. O hij die het goede nastreeft. Zoals ik eerder zei, het is een maand voor mensen die het goede nastreeft. O hij die het goede nastreeft, treed naar voren, kom naar voren. Akbil, kom naar voren. Het is niet een maand voor mensen die wensen dat er haat wordt gezeid onder de moslims. Het is niet een maand voor mensen die graag zien dat de moslims met elkaar vechten. Het is niet een maand voor mensen die graag zien dat er verdeeldheid komt tussen de moslims. Het is een maand voor mensen die eendracht en eenheid en samhorigheid wensen. Degenen die het goede wensen, die moeten naar voren treden. En dan zegt de profeet: Walillahi ataqa'un nar, Dalika kulla leila, zegt hij. En in deze maand. Red Allah subhanahu wa ta'ala dienaren uit het vuur. Uit het vuur. Het vuur dat wij zo vrezen. Allah redt dienaren in deze maand uit het vuur. Iedere nacht wordt er een groepje mensen gered uit het vuur. Dus het is een maand van redding. Van verlossing. Het is een maand waarin zich een nacht bevindt. Een nacht die beter is dan duizend maanden. Wat wordt er bedoeld met die woorden? Beter dan duizend maanden. Wat betekent dat? Wie weet? Juist de aanbidding. De aanbidding in deze nacht is beter dan de aanbidding van duizend maanden. Duizend maanden. Moet je je voorstellen. Het is te gek voor woorden dat er mensen zijn... Die daadwerkelijk deze nacht aan hun voorbij laten gaan. En dat hij ervoor kiest om voor de tv te gaan zitten. Zeppend. En misschien zelfs naar verdorven zaken zit te kijken. Of misschien zijn tijd doorbrengt in een koffieshop. Of misschien zelfs met verboden zaken. Het is een nacht die beter is dan duizend maanden. De nacht waarin de Koran is geopenbaard. De Koran, onze leidraad. Als het niet voor de Koran was geweest, dan zouden wij nog steeds dwalende zijn. Wie heeft ons Tauhid gebracht? Is het niet de Koran? Wie heeft ons het gebed gebracht? Is het niet de Koran? Wie heeft ons het vasten gebracht? Is het niet de Koran? Wie heeft ons deze eendracht, islamitische eendracht gebracht? Is het niet de Koran? Als het niet de Koran was geweest, dan zouden wij nog steeds verdeeld zijn. Kijk om je heen. Verschillende rassen, verschillende kleuren, verschillende talen. Wat heeft ze bijeengebracht? De Koran. Shahru Ramadan al unzila fihi al Koran. Hudan linnath. Wa bayyenaatin al huda wal Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. De maand Ramadan waarin de Koran is geopenbaard. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Als teken, als leiding voor de mensen. En wat hebben de mensen ermee gedaan? Ze hebben het eigenlijk achter zich geworpen. Ze hebben het links laten liggen. Of soms wordt het gebruikt als versiersel in het huis. Ze wordt geplaatst boven de tv in een kast. Is daar de Koran voor bedoeld? De Koran is bedoeld om erin te reciteren. Iedere dag stil te staan bij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar is de Koran voor bedoeld. Het is een maand zoals ik zei van Lailatul Qadr. Weet je wat de profeet zegt over deze Laylatul Qadr? Degene die deze nacht biddend doorbrengt, het nachtgebed bijwoont, uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer, al zijn zonden zullen hem vergeven worden. En wederom is dat een blijk van de barmhartigheid en de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt één kans gekregen. Degene die de maand Ramadan vast uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer. Al zijn zonden zullen hem vergeven worden. Als je dit niet kan opbrengen. Als het ergens misgaat. Dan krijg je een tweede kans van Allah subhanahu wa ta'ala. Men kama ramadana imanan wahtisabah. Dan maar het nachtgebed in de maand Ramadan voltooien, verrichten, uit geloof en rekenend op de beloning van je Heer. En dan zullen jou al je zonden vergeven worden. En stel je voor, als je zelfs deze niet weet waar te maken, dan heb je een derde kans. Wie de nacht van de beschikking. Wie de waardevolle nacht bijwoont, het nachtgebed daarin verricht, uit geloof en rekenend op de beloning van je Heer, al je zonden zullen je vergeven worden. Drie kansen. Als je ze allemaal onbenut laat, dan ben je het niet waard om vergeven te worden. Vandaar dat Jibril salam tegen de profeet zei, Men edraka ramadan, velem lehu. Degene die de maand Ramadan weet mee te maken, te bereiken zoals wij hebben gedaan en vervolgens er niet in slaagt om zijn zonde uit te wissen en daarna het vuur binnentreedt, mogen Allah hem verwijderen, zegt Jibril. Verwijderen. Van wat? Van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is het niet waard om vergeven te worden. Hij is het niet waard om het paradijs te betreden. Mogen Allah hem verwijderen. En weet je wat nog erger is? Hij zei tegen de profeet. Wiens smeekbeden verhoord is. Hij zei tegen hem zeg ameen. En ameen betekent o oh Allah verhoor onze smeekbeden. Ameen. Toen zei de profeet ameen. Dus nogmaals. Als die eerste 26 dagen van ramadan. Jou onopgemerkt zijn voorbij gegaan. Je hebt ze niet goed benut. Je hebt er niks in gedaan. Of je hebt niet gevast naar behoren. Je hebt niet gebeden naar behoren. Je hebt nog een aantal te gaan. Maak er gebruik van. Doe er iets mee. Wellicht dat Allah subhanahu wa ta'ala naar je zal kijken. En jou zal vergeven. En in genade zal aannemen. En tot zijn rechtgeleide dienaren zal maken. Die het paradijs zullen binnentreden. Ik vraag Allah Subhanahu wa Ta'ala om ons tot diegenen te maken die de nacht van Al Qadr zullen meemaken. Ik vraag Allah Subhanahu wa Ta'ala om ons tot diegenen te maken, te doen behoren, die de maand Ramadan vastend en naar behoren hebben doorgebracht. Ik vraag Allah Subhanahu wa Ta'ala om ons tot diegenen te doen behoren die deze maand biddend en naar behoren hebben doorgebracht. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegenen te maken die in deze maand liefdadigheid hebben uitgegeven en van wie het ook geaccepteerd zal worden. Ik vraag van Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die ten alle tijden hun broeders en zusters de helpende hand uitsteken. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegenen te maken die zich altijd bekommeren om de behoeftigen en de armen en degenen die het hart nodig hebben en ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degenen die het allerhoogste paradijs zullen bewonen namelijk el-Virdaus el-A'la en ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degenen die onze geliefde profeet en onze leider en onze meester vergezellen in het paradijs wa bihamdika illa anta wa